7 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In het centrum van Leeuwarden woedt een grote uitslaande brand... die is begonnen in een winkel aan de kelders. De politie vreest dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen gebouwen. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Er is veel rookontwikkeling. Onduidelijk is of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De brand brak rond kwart over vijf uit. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Door een vliegtuigongeval bij de Belgische plaats Mar Chauvelet, bij Namen zijn elf mensen om het leven gekomen. Tien parachutisten en de piloot, zegt de burgemeester. Er zijn geen overlevenden. Het vliegtuig stortte neer in een veld. Een ooggetuige zag hoe het vliegtuig in volle vaart hoogte verloor... en vervolgens met veel lawaai crashte. Volgens de burgemeester probeerden drie mensen zich te vergeefs te redden... met een parachute. In de buurt van het wrak zijn drie geopende parachute, euh, parachutes gevonden... Het vliegtuigje was opgestegen in Templou, zo'n 20 kilometer van Mars Chauvelet. De Vlaamse televisie meldt dat een vleugel is afgebroken. Een viool waarop hoogstwaarschijnlijk de laatste muziek van de Titanic werd gespeeld, heeft bij een veiling in Engeland meer dan een miljoen euro opgebracht. Nooit eerder is er zoveel betaald voor een object uit het schip dat op 15 april 1912 zonk in de Noordelijke Atlantische Oceaan. De viool was vrijwel zeker van de leider van de band... die tijdens het zinken van het schip doorspeelde... om de passagiers gerust te stellen. Het instrument werd gevonden in een kist... die aan de verdronken violist was vastgebonden. De viool is niet meer bespeelbaar. Tennisser Robin Haasen heeft zich geplaatst... voor de finale van het atp toernooi in Wenen. Hij versloeg in de halve eindstrijd als eerste geplaatste... Frans Mansonga met 7-5 en 7-6... In de finale speelt Haas tegen zijn Duitse bijna naamgenoot Tommy Haas. Het weer, vanavond en vannacht trekken de buien weg. Morgen eerst zon, later op de dag bewolkt en opnieuw buien met kans op onweer. Temperatuur tussen 16 graden op Tessel en 20 graden in Limburg. Na het weekend blijft het zacht en wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie, drie files door wegwerkzaamheden. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord, 7 kilometer. Op de A10 Ring Amsterdam Koenplein richting de Nieuwe Meer, tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, tussen Arnhem-Muiden en Henkensand, 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Het satirische AVRO-programma Koefnoen... brengt vanavond weer een verfrissende satirische bries... over de walmende mestvaald van de actualiteit. Actuele sketches, imitaties en parodieën... worden opgevoerd in een nieuwe aflevering van Koefnoen. Vanavond, 10 uur, bij de AVRO, op Nederland 1.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 Wees er snel bij. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. We hebben een gevarieerd voetbalprogramma in de eredivisie Divisie vanavond... met vijf wedstrijden. Vijf clubs daarbij betrokken uit het linkerrijtje... vijf uit het rechter. En natuurlijk straks als laatste toetje op de slagroom... Topper Twente tegen Ajax. De nummer 1 tegen de nummer 3. Maar we beginnen in Deventer bij go Ahead Eagles Feyenoord. Rachman Niemeyer. Daar zit de eerste goal erin. En die is voor Feyenoord na een kleine 20 minuten voetballen. Terwijl go nu aanvalt. En Raymond Kolder, de topscorer en de aanvoerder, zoekt. Maar die wordt niet gevonden. Feyenoord trapt de bal naar voren toe. Gesteund dus door een 1-0 voorsprong. Een doelpunt uit de tweede corner van de Rotterdammers. Getrapt vanaf de linkerkant. Gaat eigenlijk over veel mensen in de doelmond heen. Met wat hulp van Immers, dacht ik, komt Centrumverdediger Stefan de Vrij vrij te staan. Schuin voor het doel. Een klein beetje er voorbij. En die schiet de bal hard voorbij. Eloy Room, de doelman van Ahead. Dat Feyenoord tot dat moment goed kon bijhouden. Maar het kijkt inmiddels dus de ploeg uit Deventer. Tegen een achterstand aan van 1-0. Stefan de Vrij de doelpunt te maken. En er is nog een tweede wedstrijd om deze tijd. RKC speelt tegen Roda. RKC verloor de laatste vijf. Maar ook Roda won de laatste vijf niet. Uh, ja, Dan wordt het heel moeilijk vanavond Frank Wielijn om nog te winnen. Ja, ja een van de, ze zullen het allebei toch echt op hun eigen manier gaan proberen. Zo zien de eerste 20 minuten er in ieder geval uit. Roda probeert het met bal te controleren. RKC probeert zonder bal te controleren. Beide met evenveel succes. Want Roda kreeg een kans via Neemet. Maar trof Seda op zijn pad. En aan de andere kant was er Kenny Anderson. En die trof op zijn beurt weer Kurto op zijn route richting het eerste doelpunt van de avond. Kortom, goals zijn er nog niet gevallen in Waalwijk. En straks om kwart voor acht is er Utrecht tegen NAC. En om kwart voor negen twee duels. Ik noemde al Twente-Ajax, maar er is ook nog Heerenveen-Vitesse. Het is dus langs de lijn op zaterdagavond. We zijn er tot 11 uur met sport en ook nog een klein beetje muziek. Travelling Wilburys. Handle with care. Feyenoord staat voor in de Adelaarsports. Dag, maar niet mee. Zeker weten. En dik verdiend na 25 minuten. Het gefluit wat je misschien op de achtergrond hoort... bij die 1-0 voorsprong voor Feyenoord... is voor Lex Immers... Die rechts in de aanval bij Feyenoord op de grond is terechtgekomen. En uh, ja, als hij geen blessurebehandeling mag krijgen van scheidsrechter Danny Makkerli... dan besluit hij maar weer op te staan. En dat vindt het publiek in de Adelaarshorst maar niets. Het is 1-0 voor de Rotterdammers. Het had inmiddels ook wel 2- of 3-0 mogen zijn. Want uh, vlak na die goal een kans vanaf de rechterkant voor Armenteros. Terwijl de bal is bij Eloy Room, de doelman van Go Head. En die zag later ook nog een keer Boetius komen vanaf links. Steekpaas vanaf het midden. Van veld van Vilena, maar knullig naastgeschoten door Boetius, die ook in de beginfase van de wedstrijd al een keertje op de goal af mocht van Rome en toen ook niet trefzeker was, waar dat ook had gemoet eigenlijk voor de nog altijd jonge linksbuiten van de Rotterdammers. Paulbezit is er voor Bruno Martens in die Hoogte van de middenlijn is het Immers wat links op het veld kaatst naar Stefan de man van de goal die dus laatst bij Vitesse de 2-in-overwinning in Arnhem ook al het openingsdoelpunt maakte en toch wil laten zien misschien dat hij ja, ontrechte aan de voedersband is kwijtgeraakt en onterecht zoveel kritiek heeft er gekregen. Hoewel die kritiek natuurlijk voornamelijk sloeg op het verdedigende spel van Stefan de Vrij. En niet zozeer op zijn inbreng bij spelhervattingen. Ingooi voor Jan Maat, een meter of twintig over de middenlijn. Feyenoord is dominant en volledig de baas op het veld. Jan Maat doorgelopen, de paas komt niet van Armenteros. En dus kan Gohet overnemen in de buurt van de middencirkel. Wat links op het veld, het vasthouden van Overgoor. En daar komt dan een vrije trap aan voor Gohet Eagles. Dat inmiddels ook met één speler op het veld staat die al geel heeft gekregen. Echt in de eerste minuten van de wedstrijd een sliding. Ik vond het allemaal niet zo erg. Maar goed, dat is niet heel veel waard vanavond. Van Joey Godé. Hij staat in de basis als linksbuiten. Maar staat ook vaak aan de rechterkant. Hij werd bekeurd door de scheidsrechter Makkeli. Bal voor Nelom. Halverwege de helft aan de linkerkant van het veld. Terwijl het inmiddels behoorlijk... Is gaan regenen in Deventer. En de vrije de bal heeft droogte hoogte van de middenlijn. Willen Lange Paas versturen. Gaat dat doen richting de as van het veld. Waar Pelle probeert aan te nemen op de borst. Dat mislukt. Maar Boetius toch weg op links. En daar komt de 2-0 aan. Ja, nee. Binnenkant paal en er weer uit. Jean-Paul Boetius. derde 100% kans voor de linksbuiten van Feyenoord. Ja, Je kunt zeggen wat je wil. Alles leuk en aardig. Maar dat soort ballen moeten er wel in. Nu zeker wordt ze weggestuurd door staat Randje buiten spel. Na die aanname van Pelle die niet 100% was. En dan denk je als hij hem van links vanaf links voorbij roomschuift. Lichting de rechter benedenhoek. Daar gaat hij. Maar nee. Hoekschop voor Feyenoord levert nu niks op. Dat is de vierde van de Rotterdammers. Maar Gohead krijgt de bal totaal niet meer weg vanaf de eigen helft. En Jan Maat mag nu gaan gooien. in Een wedstrijd die Feyenoord goed beschouwt. Eigenlijk al met een nulletje of vier had moeten leiden. Het is 1-0 naar die goal van Stefan de Vrij. Na 17 minuten. Dat zijn meer goals dan in Waalwijk. Frank Wieluit. Ja, daar kunnen we het maar mooi mee doen. Uh, voorlopig ligt hier uh, gewoon pluim op de grond. Heeft hij nogal last van zijn rug. Een tik gekregen in zijn rug bij een aanval van Rode JC. Dat zo waar weer is in het uh, strafschopgebied bij RKC uh, was beland. Na een klein half uur voetbal. Inderdaad 0-0 nog hier. Dus geen goals. ...te bewonderen. Ook nauwelijks kansen gezien... ...in de beginfase. Twee voor uh, Rode JC... ...eentje via Nemet. Die vond Seda op zijn weg. Die maakte er een hoekschop van... ...uit die hoekschop. Kreeg... Uh, uh, uh, ...Mitja Pauw... ...die bal op zijn knie. Volledig per ongeluk... ...raakte hij uh, vervolgens de lat... ...en stuitte die bal weer terug uh, het veld in. Dat was kans nummer twee voor RKC... Uh, voor Rode JC dan. En RKC kreeg een kans uh, via Kenny Anderson. Hele goede aanval. Via Tavares goed. Uh, en uh, Joachim keurig opgebouwd. Kenny Anderson helemaal vrij. Had de hele goal voor het uitzoeken. Op half in het midden. Want daar stond Kurto en hij schiet die bal recht tegen de Poolse doelman op. Die kon niet anders dan die bal tegenhouden. Dat was hem in de best, met de beste wil van de wereld. Niet gelukt om die bal door te laten gaan. Inmiddels. Uh, rolt de bal in ieder geval weer en staat ook pluim weer niet onbelangrijk dus is Roda weer gewoon met uh, zijn elfen. En speelt Roda opnieuw de bal vanaf de eigen helft. Op het dooie gemakje richting de helft van RKC. Daar waar de ploeg uit Waalwijk staat te wachten. Met name uh, Rodier C. de bal achterin rondspelend. Ze gauw die bal diep gaat nu via Nehmet. Bal leggen via Pluim. Dat gaat dan mis. En dan komt RKC er zo snel mogelijk vanaf. Dat lukt nu niet omdat Brabra aan de zijkant uh, het gaatje daar wordt dichtgelopen. Door uh, Dijkhuizen die er vandaag weer bij is na een schorsing. En... Uh, hij probeert de bal dan diep te krijgen. Op zijn beurt wat sneller dan normaal richting Hupperts. Dat lukt alleen ook niet. Omdat achterin bij RKC de bal wordt opgevangen. Inmiddels Kastel aan de rechterkant. Samen met Apau. En Apau doorgelopen op de helft van Rodier C. De bal langs de tegenstander geschoten. Dan maar is een voorzet geven richting de eerste paal. En Courto die op zijn doellijn blijft staan. Ziet de bal voor langs gaan. Bal nog niet uit. Dus kan de aanval nog steeds verder. Al wordt die niet goed doorgezet door RKC. Oh, sliding op de bal. Wordt er dan gezegd door Kenny Andersson. Maar hij neemt. Tegelijkertijd even zijn tegenstander mee. Krijgt hij daar ook nog geel voor van Kuzubiuk. Nee, dat blijft uiteindelijk achterwege. Hij moet nog wel even zich melden, Andersson, bij de scheidsrechter... dat hij dit soort onbesuisde tackles niet meer moet doen. Je mag best op de bal tackelen, maar dan niet zo snoeihard... nog even je tegenstander meenemen. In dit geval was het slachtoffer opnieuw pluim. Die was net weer opgestaan. Dus die, uh, in dit geval hoeft hij geen verzorging. en kan die gewoon weer overeind komen. Maar heeft hij het wel vrij lastig. Niet alleen met zijn rug, nu ook met zijn ledematen. Rodijn tussen vrij trap genomen. Biemans probeert de bal diep te spelen richting Nemet die in de punt van de aanval staat, ten faveur van de Moesje... die een rode kaart kreeg tegen Zwolle, maar die kaart werd weer geseponeerd. Bij RKC is Koeman er niet bij, die kreeg wel een schorsing aan zijn broek... nadat hij niet aardig was geweest voor de scheidsrechter na afloop tegen PSV. Niet aardig is ook het weer, want het regent pijpenstelen in Waalwijk intussen... na een half uur voetballen, 0-0 nog. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Lange met Blue Bittersweet. Een wedstrijd vanmiddag gespeeld in de eerste divisie. De Graafschap versloeg FC Os met 6-1... en klom daarmee de Graafschap op naar de vierde plaats. 22 punten, dat zijn er nog altijd vier minder dan de koploper dordrecht En dan het uh, voetbal in het buitenland. Bayern München versloeg Mainz met 4-1, kwam wel achter... maar Arjen Robben maakte gelijk en daarna ging Bayern door... Borussia Dortmund, Hannover 96, 1-0. Weer de Bremen tegen Freiburg, 0-0. Eindracht-Braunswijk, Schalke 04, 2-3. Eindracht-Frankfurt, Nürnberg, 1-1. En om half zeven is begonnen Hertha BSC tegen Borussia Mönchengladbach. Hertha staat voor met 1-0. Bayern München gaat een kop met 23 punten... gevolgd door Dortmund en Leverkusen met 22... en alle drie die ploegen hebben negen wedstrijden gespeeld. Dan Engeland, Newcastle United tegen Liverpool 2-2... Manchester United Southampton 1-1 doelpunt van Manchester kwam van Robin van Persie. arsenal North City 4-1, twee goals van Eusil voor Arsenal. Chelsea-Cardiff City ook 4-1. Everton versloeg Hull met 2-1. Stoke City, West Bromwich Albion was en bleef 0-0. En Swansea tegen Sunderland werd 4-0 met één goal van Jonathan de Guzman. Om half zeven is begonnen West Ham United tegen Manchester City... en het is daar 0-1. De koplopers hebben daar acht wedstrijden gespeeld. Arsenal heeft 19 punten, gaat daarmee aan kop. En gevolgd door Chelsea en Liverpool, die hebben er allebei 17. Go ahead Eagles tegen Feyenoord. 0-1 nog steeds, maar. Zeker, tien minuutjes nog tot aan de rust. En zojuist go Ahead, zowel we wachten op een vrije trap van Feyenoord. Met Martins Indy vlak voor de middenlijn. Zojuist eindelijk, het zal echt voor het eerst in een minuut of twintig zijn geweest. go Ahead weer eens wat langer met de bal gezien op de helft van de Rotterdammers. Dat was echt heel lang geleden. Het is een walk-over voor de Rotterdammers. Die goed spelen, kansen creëren, goed combineren. Driehoekjes laten zien op het veld. Wat dat betreft kan Koeman tevreden op de bank zitten. De trainer van de Rotterdammers. Maar de doelpunten hadden erin gegaan. De kansen hadden erin gemoeten. En dan had Feyenoord met meer doelpunten voorgestaan tegen Goat Eagles. Die bal van Martins Indi is inmiddels genomen. Teruggekregen van Klaassi. En dan gaat hij de middenlijn over aan de linkerkant van het veldbad. Gaat even terug naar Stefan de Vrij in de middencirkel. Maakt wat de tempo. De maker van de goal. Mocht u dat hebben gemist uit de tweede hoekschop. Inmiddels staat de teller. Voor de Rotterdammers al op hoek schoppen. En Feyenoord heeft het nu even lastig. Omdat go met heel veel mensen achter de bal staat. Stefan de Vrij met een verkeerde paas. En dan willen ze eigenlijk wel weg met Marnix Kolder ook. Maar die krijgt de bal niet. Sterker nog, die bal gaat via een van de go de middenvelders over de zijlijn. Dat denken althans de Rotterdammers. Ik dacht het ook heel even. Maar Makkelie geeft aan, nee, het zit anders. En go mag gooien. De ploeg van Foukebouw heeft dat inmiddels gedaan. 12 punten uit 9 wedstrijden. Keurig netjes verdeeld. Drie overwinningen, drie verliespartijen en drie gelijke spelen. Matige inspelpaas vanuit de laatste linie met Schenk. En dan moet er een overtreding worden gemaakt op Immers. Die blijft opnieuw liggen. En dan gaat Makkely maar eens even bij hem kijken. Hij ontbrak de vorige wedstrijd bij Feyenoord. Krijgt een zet, krijgt hij van Schenk. En hij is dus terug in de basis, deze Immers... En hij ja, blijft nog altijd wat gepeinigd op de grond te zitten. Maar ook nu, we zagen het eerder in deze wedstrijd... geen blessurebehandeling voor de Hagenaren. Dus staat hij ook nu maar op. Dan gaan we kijken naar de vrije trap van Vilena... die het gevolg is van die overtreding. Pellen zoeken, natuurlijk. De lange spits tussen die wat kleinere verdedigers nu in. Maar weggehaald door Amevor. Die heeft wel degelijk de lengte. Normaal is die verdediger vandaag aan de linkerkant... omdat Schmid een basisplaats heeft als rechtsback. Ze willen weg bij de Eagles met diezelfde Schmid, Maar voorlopig gaat het even terug naar Eloy Room, de doelman. Gohet is heel even onder de druk van Feyenoord uit. Maar Feyenoord leidt een minuut of zeven voor de rust in Deventer met 1-0. Bij Feyenoord wel Koeman op de bank, bij RKC niet. Frank Wielheid. Nee, had hij maar niet onaardige dingen moeten zeggen tegen de, of over de scheidsrechters na afloop van die wedstrijd tegen PSV. Dat was na aanleiding van twee keer geel dus rood voor het Duits. Die is er vandaag ook niet bij bij RKC En Koeman dus ook niet, omdat hij uiteindelijk geschorst werd voor één wedstrijd. 38 minuten onderweg, geen goals. En Kastelen nu op de punt van de 16 aan de rechterkant. Die probeert zijn tegenstander te passeren. Dat doet hij door om ondersteboven te kegelen. Dat mag niet, ook niet als je aan de bal bent. Dus geeft Kuzabijuk de vrije trap aan Rodier C. Het is geen hoogstaande wedstrijd. Ook geen hoog tempo in de wedstrijd. Rodi C bouwt op zijn dooie gemakje op als het de bal heeft. En RKC speelt reactievoetbal als een de bal heeft. Probeert het zo snel mogelijk aan de overkant te komen. Maar tot nu toe met grote regelmaat zonder succes. En nu heeft Roda de bal. Dus gaan we rustig richting de middenlijn met Biemans. Bal inspelen op Kali. Het staat ook nog op eigen helft. Die draait dan om. En ziet dan vooral gele hemdjes tegenover zich. Dus even terug naar Biemans. Die gooit die bal dan diep over de verdediging van RKC. een Hupperts kop door... In de richting van Nemet, Maar daar staat Ivens tussen. Die legt dan terug op Seda. En Seda gooit die bal dan de diepte in richting de middenlijn. En zo kan RKC vanuit de beroemde tweede bal gaan voetballen. Met dank aan Ivens en Tavares. Tavares nu tussen drie Rode c spelers in. De ervaren middenvelder die een ingooi overhoudt. Wou ik zeggen. Maar dat vindt het scheidsrechterstrio trio op dit moment niet. En dus mag Rode C gooien. Dat doet het via Dijkhuizen. En uh, die gooit in richting Pluim. Leidt onmiddellijk balverlies. Dus kan Erkens zelfs nog gaan uitverdedigen. Via Van Hoefelen. Van Hoefelen onder druk gezet door Donald. Dus een bal terug naar Seda. Lange bal naar voren. Nog maar weer eens een keertje in de richting van Kastelen. Dat is geen kopwonder. En uh, zijn tegenstander wel. Dus verliest Kastelen dat. Maar op het middenveld neemt Braber dan de bal op. Die verliest hem dan onmiddellijk. Kali heeft ruimte. Op het middenveld richting de 16. Maar schiet er dan. Seda nog net een handje er tegen. Oeh. Dat was echt net voldoende wat Seda deed. Die bal aanraken. En dan verdwijnt hij net langs de verkeerde kant van de paal voor uh, Roda. En dus is het slechts een hoekschop. Het is een, nou ja, een halve redding en iedereen vol spanning. Gaat hij erin? Gaat hij tegen de paal of gaat hij naast? Dat laatste is uiteindelijk het geval. En Roda uh, krijgt dus slechts een hoekschop uit deze situatie. Die genomen gaat worden door uh, Fledderis. Die vandaag vanaf de linkerkant voetbalt. Dat is op zich ook niet zo heel erg raar. Luiks in het centrum van de verdediging. Omdat uh, Bonifacia geschorst is. Na aanleiding van de laatste speelronde wedstrijd tegen Zwolle. Waar hij een rode kaart kreeg voor een uh, overtreding op Lachman. Daar komt uh, de hoekschop richting de tweede paal. Die moet voor Seda zijn. Stomt de bal opnieuw over de achterlijn. Betekent nieuwe hoekschop voor uh, Roda. Maar dan aan de andere kant. Kijken of Flederis uh, oversteekt. Dat gaat hij inderdaad doen. En dan zometeen uh, de uitdraaiende bal... Uh, uh, voorleggen. Want net draaide hij hem in met zijn linker. En nou gaat hij toch ook met zijn linker die bal uh, nemen. Als hij tenminste een bal krijgt vanaf de zijlaar. Want die ligt ergens tussen het publiek. En ik heb niet de indruk dat iemand zin heeft om die bal terug te geven. Ja, hij ligt er toch aan de rand van uh, uh, de reclameborden zullen we maar zeggen. En dan kan hij rustig de bal gaan uh, neerleggen. Voor Roda. Met Luiks op het randje van het strafspraak. De rest staat er allemaal in. Dat is erg druk voor de neus van Seda. Wegdraaiende bal inderdaad. Voor wie valt Hij ja, valt voor Biemans. En die raakt de bal als laatste. Schiet hem ruim over en naast. En dus kan RKC gaan uitverdedigen. Na 42 minuten voetballen bijna in Waalwijk. 0-0 nog. De Pretenders, don't get me wrong. Kan uh, Go Ahead aanvallend iets, graag Nee, heel, heel weinig. En dat is jammer voor de wedstrijd. En voor het enthousiaste fanatieke publiek in de Adelaarshorst. We zitten in de extra tijd. Feyenoord leidt met 1-0. En speelt tegen 10 man. Omdat de aanvoerder van GoHead, Kolder. een botsing beleefde met Vilena. Die hield er niet zoveel aan over. Maar een ei onder het oog en veel bloed bij Kolder. Die moesten de katakombes in. En dus kan Feyenoord powerplayen. En dit misschien wel gaan uitspelen. Hoewel, de bal gaat terug. Naar de doelman. Naar de Mulder. Geeft hem mee aan Martins Indy. Misschien nog een keer gas geven. Als we nog een half minuutje te gaan hebben. In deze wedstrijd zoekt de middenlijn op Martins Indy. Dan naar binnen gespeeld. Meer naar de as van het veld. Naar Klaasie. Breed naar De Vrij. Die komt in de buurt van de middenlijn. Pelle zit nog niet geweldig in de wedstrijd. Wat wegwerpgebaartjes gezien. Wat boze gebaartjes. Volgens mij vooral voor hemzelf bedoeld. Maar ja, nu de ontsnapping van Feyenoord met Arme aan de rechterkant. Maar die loopt de bal zelf over de achterlijn. En dan denk ik dat het voorbij is. Wat betreft de eerste 45 minuten wil ik nog één opmerking maken over die goal van de Vrij. Want ik zag daar nog iets geks. Vlak na dat doelpunt kwam Kolder, die dus nu ook in de katakombe zit en ongetwijfeld na de pauze terugkomt. Die kwam opeens het veld oplopen. Nou vraag ik mij af hoe hij juist op dat moment een sanitaire stop aan het maken was. Want het was vreemd dat hij daar uit de tunnel kwam zetten. Terwijl die bal er maar een paar tellen eerder in was gegaan voor Feyenoord. Misschien heb ik het verkeerd gezien, maar misschien was dat een fout van Kolder. En niet zo'n handig moment. Dat moeten we straks maar eens even informeren in deze pauze. De fijne ontlijt voorlopig maar 45 minuten tegen de Eagles met 1-0 en, en bij die andere wedstrijd, RKC-Roda, is het ook rust. En de rust dan daar 0-0. In Rotterdam, vandaag de eerste dag van het Nederlands kampioenschap judo. Het is een gedevalueerd toernooi. Verslaggever Matthijs Westraat. Het bal der afwezigen. Zo mag je dit NK hier in Rotterdam wel noemen. Veel topjudoka's kampen met fysieke ongemakken en lieten dus verstek gaan hier in het topsportcentrum, vlak naast de Rotterdamse Kuip. Maar niet alleen blessures zijn reden voor die vele afzeggingen. Ook past veel Nederlandse judoka's, het NK, ja, eenvoudigweg niet in hun agenda. Illustrerend voor dit gegeven is de allerlichtste klasse bij de dames, tot 48 kilo. Daarin telden we slechts vier deelnemers, maar één van die vier kwam zelfs niet door de weging. Ja, dan blijven er maar drie over. En je zou zeggen dat je als directeur topsport bij de judo niet blij bent met deze gang van zaken. Toch, Ben Zonnemans? Ik denk dat dat, uh, dat, dat in de discussie met de atleten straks... Uh, nog eens een keer even goed uh, besproken moet worden. Ja, ja wat moet daar dan gezegd worden? Nou ja, dat ze ook het, het belang zien dat, uh, dat als er één of twee van die, uh, die Olympische uh, niveauatleten meedoen, dat je het toernooi een hele andere lading krijgt. En dat beseffen ze ook wel, maar nu zijn er gewoon een heleboel geblesseerd. Ik kan het rijtje wel even nagaan die, die, die niet in staat zijn om hier te zijn. Nee, dat zijn er genoeg. Die, die ziekenboeg is inderdaad heel goed gevuld. Ja. Zegt dat trouwens ook iets over de manier waarop er getraind wordt? Is dat misschien niet een tikje aan de intensieve kant? Het is een zware, het is een zware sport, judo. Je weet dat het een directe vechtsport is en we pakken elkaar vast onder... Macht, hè? dus de één trekt en er zit veel trek- en duwbeweging aan. Ze komen veel krachten vrij op het lichaam. Dus we moeten goed kijken, okay, wat, uh, wat is daar nou de oorzaak van? En dat zal per individu ook weer een ander een andere beeld opleveren. Maar dat moeten we met de, met de coaches en de medische staf goed gaan uitvloeien. Ja, er was één klasse wel representatief vandaag, dat was bij de dames onder de 52 kilo. Daar ging de finale tussen Birgit Ente en Miranda Wolfslag. Beiden waren ze in augustus van de partij op het WK in Rio, maar beide wisten daar geen medailles te behalen. Vandaag mochten ze dus in een rechtstreeks gevecht gaan uitmaken wie de beste van Nederland is in die klasse. En dat werd Birgit Enten. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ja. Nou ja, het was een finale die we eigenlijk wel verwacht hadden. Uh, ja, finale op papier uh, die, die, die er had moeten staan. Ik denk uh, in de 52 waren wij de enige twee van het WK die er allebei stonden. Dus uh, ja, het was de verwachte finale. Maar hoe de finale uh, uiteindelijk uh, verliep, uh, dat is, uh, ja, was denk ik een verrassing. Want het liep voor mij uh, heel erg goed. Ja, ja overtuigend uh, ja. ook hè? Twee keer was hij. Ja, heel overtuigend. Hè? Ik had het helemaal niet verwacht. Ik dacht, ja, zware pot daar had ik op gerekend en misschien wel de goalscore. Maar ik maakte de eerste, eerste rosarie en toen dacht ik van, ah, jij komt zo nooit meer dichterbij bij mij. En uh, toen kon ik het nog een keer op dezelfde manier afmaken met een heupworp. En toen werd ik Nederlands kampioen. Ja. Je zei het net zelf al eventjes, de enige twee WK-gangers hier uh, vandaag. Ja, wat is dat toch? Hoe kan dat nou? Het is echt wel een uh, gedevalueerd toernooi zo, hè? Uh, ja, dat is jammer eigenlijk, hè. Uh, nou, vlak na het EK, ik denk dat de WK-Meldalje gewoon even hadden even rust. En uh, waren ook nog niet bij de World Cup in Minsk aanwezig. Dus ik denk dat zij gewoon even uh, langzaam aan het trainen zijn. Dus ja, dat snap ik wel. Alleen, ja goed, de anderen maken hun keuzes en, uh, en, en dat wordt goedgekeurd om niet mee te doen. Waarom kies jij ervoor om hier wel te staan? Omdat ik uh, van huis uit en vanuit... Uh, uh, ...bij Tom van der Kolk en bij KenMU gewoon geleerd heb om, om, om als je mee kan doen met een NK gewoon mee te uh, willen doen. En, en daar te laten zien dat je gewoon Nederlands beste bent. Dus dat is de reden. Nou ben jij het internationale geweld uh, gewend. Ja. Um, kan je dan nog wel blij zijn met zijn nationale titel? Ja, heel blij. Want dit is mijn eerste Nederlandse titel in mijn nieuwe gewissklasse. En ik wilde heel graag laten zien dat ik Nederlands beste ben in mijn gewisklas. Omdat het natuurlijk een soort... Ja, we hebben een concurrentiestrijd in 52. Uh, dus ik wilde hier gewoon echt laten zien dat ik echt duidelijk de beste ben. En dat heb ik volgens mij vandaag laten zien. Champagne. Dankjewel. Ja, dat zeker. <laughs> some strangers. Welkom in the zoo. Except for one or two. Some of them are angry. Most of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. every call And it's worth it. Robbie Williams. Go gentle. Robin Haas heeft zich geplaatst voor de finale van het atp turno in Wenen. Haas stunte in de halffinale door Joe Wilfried Tsonga, de nummer 8 van de wereld, in twee sets te verslaan. In de finale stijdt Haase op de als tweede geplaatste Duitser Tommy Haas. En die won van de Tsjech Rosol. Voor Haas, die nog nooit tegen Haas speelde, wordt het de vierde ATP-finale. Van de eerdere drie won hij er twee. Alle twee op Oostenrijkse bodem. Dat was in Kitsbühl in 2011 en 2012. En eerder dit jaar verloor hij een andere finale. Ook al in Oostenrijk in staat. We gaan naar uh, Utrecht. Daar speelt Utrecht FC vanavond tegen NAC. En winnen in Utrecht is voor weinig ploegen weggelegd. Want Utrecht is alweer tien wedstrijden in Utrecht ongeslagen. Maar ja. Lekker voetbalweertje vanavond. En die houtkant kan van alles gebeuren. Hè? Vooral die mensen die uh, op de eerste tien rijen in dit stadion <lacht> zitten. Daar heb ik echt uh, mee te doen. Want ik zit zeg maar op rij. Nou, ik schat zo twintig. En ook hier komen de regendruppels. Want het stort regent werkelijk in de Valgewaard. We uh, komen zelfs hier uh, onder de dakrand door. Laat staan op de eerste 10 rijen. Nou, zitten zit er niet zoveel publiek. Dus dat uh, komt goed uit. Wel veel mensen uit Breda mee uh, reist. Want het gaat goed met NAC. Vijf wedstrijden op rij Niet verloren. Tiende plaats. En uh, je zei het al. FC Utrecht, 15e plaats, drie punten minder dan Nak. En thuis 10 wedstrijden op rij niet verloren. En dat is knap. Vorig jaar bijvoorbeeld 3-0 tegen Nak Breda. Maar Utrecht miste heel veel spelers. Dupl Sarota, Oor, Willem Jansen, Markiet, allemaal geblesseerd. En omdat Markiet geblesseerd is, kan Dweef Wulthuis weer backspelen. Want hij is terug na een schorsing. En we hebben een debutant in de basis. Hij heeft een keer ingevallen tegen Ajax. Juliano van Welzen, die bij FC Utrecht. Uh, zijn debuut in de basissal gaan maken. En terug naar een blessure bij NAC Breda is Boldizar Bodor. En ik heb zo het idee dat ze hier proberen om met muziek de wolken weg te, te blazen. Want het staat weer zo ongelooflijk hard. En dan ben ik wel wat op leeftijd. Maar doof, dat zijn we toch niet. Het is echt niet te geloven hoe hard ze... Die uh, muziek hebben staan. Maar goed, het zal uh, toch wel met de leeftijd te maken hebben. Nijhuis is de scheidsrechter. En uh, om kwart voor acht, over een paar minuten, gaan we dus beginnen aan de wedstrijd FC Utrecht tegen Nak Breda. Ik heb geleerd dat ik je nooit mag tegenspreken. <laughs> met Is This Love. Laten we eens kijken in Deventer. Uh, Ragnar Nieme, jij ja, vertelde, Kolder was weg toen Feyenoord scoorde. Wat was er nou aan de hand, weet je dan? Nou, daar had het alle schijn van. Ik wil hem niet uh, ja, mede verantwoordelijk maken voor dat doelpunt. De spelers komen het veld weer op bij die 1 0 voorsprong voor Feyenoord. Maar er kwam een uh, collega naar mij toe, die had het ook gezien. En die heeft inmiddels uh, begrepen dat dat iets met de lenzen te maken schijnt. Zeg ik erbij, een schijn te hebben van Kolder. Die ook nog uit moest vallen in de laatste minuut van de eerste helft. De laatste minuten na een flinke botsing met Filena. Flink ei onder het rechteroog dacht ik. Maar ik zie hem weer staan. Hij is er nu bij die zal toch van tevoren niet gedacht hebben dat hij in de eerste 45 minuten tot twee keer toe de catacomben zou opzoeken. Maar dat was niet zo'n handig moment. Misschien was het onvermijdelijk. Maar ze stonden in ieder geval zo lijkt het met zijn tien op het moment dat Stefan de Vrij de bal voor Feyenoord kon, kon schoppen. Makkelijk kijkt eens dus naar de zijkant. De scheidsrechter kijkt ook eens even naar het setje wat hier beneden staat met camera's van onze collega's. En dat moet toch allemaal even opgeborgen worden. Want het staat allemaal wel erg dicht op de zijlijn. En daar is nu het wachten op. Camera's weg, draden weg, lampen weg. Weg. en dan ook nog het bureau weg en uh, dat duurt allemaal even. Deze mensen voelen zich erg opgejaagd, want iedereen op het veld staat te wachten totdat deze collega's klaar zijn. Feyenoord gaat zo meteen aftrappen of Go Het gaat dat doen. Feyenoord de tegenstander Feyenoord leidt met 1-0. In Utrecht zijn ze al begonnen, maar dan aan de eerste helft en die kan 0-0 dus na 22 seconden spelen en uh, FC Utrecht probeert meteen de aanval te zoeken. Nog niet uh, echt gevonden en nu neemt uh, nou Breda over. Opening aan de linkerkant, goede opening van uh, Leurling. En dan moet de voorzet gaan komen van... Uh, uh, richting Poepon in ieder geval van Sarpong. Sarpong met de voorzet. Wordt uh, half geraakt door verdediger Timothy de Rijk. En dan uh, blijft hij wel een beetje in de lucht hangen. En maakt hij een overtreding zo lijkt het. Met een te hoog even been. Maar uh, wil er niet voor fluiten in het strafschopgebied. En dus kan het spel verder gaan met FC Utrecht in de aanval. Met uh, aan de rechterkant uh, balbezit voor Van der Gun. Van der Gun uh, richting Toornstraat. Toornstraat kijkt om zich heen. Speelt de bal weer naar buiten. Nou, van der Gun. En dan... Zal uh, je uh, dat goed? Nee, niet Van der Gun. Jawel, Van der Gun. En dan gaat de bal richting het stafschopgebied, maar is het buitenspel geconstateerd van Steve de Ridder. Een van de spitsen overigens waren ze in Utrecht niet zo blij met de bondscoach van Zambia. Want die liet Jacob Mulenga, die heel rustig gebracht werd door FC Utrecht na een blessure, liet deze bondscoach van Zambia bij een oefenwedstrijd tegen Brazilië Moulenga gewoon 90 minuten voetballen. En daar waren ze zeer ontstemd over in Utrecht. Uh, ik geloof dat we nou even naar een ander veld moeten. Inderdaad, nou dat van Waalwijk, want daar scoort Amieu uit een vrije trap. 1-0 voor RKC, tweede minuut na de rust. Overtreding van Luiks. die krijgt er voor de gele kaart. Na een demarrage van Kastelen stuit, stapt Luiks in de route van de bal. Mist de bal voor drie kwart. en raakt Kastelen uh, volledig. De vrije trap die volgt het vroege uitlopen van Flederis. Waardoor ik dacht, nou die vrije trap gaat overgenomen moeten worden. Maar Amieux schiet snel en schiet hem in de verre bovenhoek. Buiten bereik uh, van doel. Uh, en dat betekent dat RKC op eigen veld meteen na rust op voorsprong komt. Dankzij Amieux dus 1-0 tegen Rode JC. Andy, Utrecht Nak. Ja, een vrije trap voor Nack Breda. Vanaf de linkerkant kan iets opleveren. De koppers mee naar voren. Waaronder Kees Kwakman die dat goed kan. Komt de bal richting tweede paal. En dan, oh, het is dat hij staat te pitten zo'n beetje. Mat Seuntjes. Want alles en iedereen miste die bal. En Seuntjes bij de tweede paal uh, was eigenlijk verrast en verbaasd. Dat die bal zo dicht bij hem in de buurt kwam. En via die Seuntjes gaat de bal over de achterlijn. En kan Robin Ruiter, de keeper van FC Utrecht de bal in het spel gaan brengen. In ieder geval een aardige openingsfase van twee teams. Die uh, duidelijk willen aanvallen. Want het gaat goed met Nac Breda. En uh, FC Utrecht dan wat minder. Omdat die de laatste wedstrijd hebben verloren van Ajax. Maar dat mag. Uh, balbezit voor FC Utrecht. Voor Van der Marel. Het staat na bijna drie minuten spelen in de Galgenwaard. Die verre van vol is. Nog altijd 0-0. En dan Ahead Eagles Feyenoord, nog niet mee. Klaasie, vrije trap Feyenoord, maar van een meter over 223. Te zacht gekruld over de muur, dat wel. En dus blijft het na 2,5 minuten spelen in de Adelaarshorst... bij Ahead Feyenoord, 1-0 voor de Rotterdammers. Geen wissels volgens mij in de pauze. En dus gaat het verder bij Ahead naar voren toe in de as van het veld. Met Lamboi opening op links, waar voor de bek doorkomt. En die zoekt dan het duel op met Armenteros die mij verdedigt. Dan gaat hij naar het centrum toe, nog altijd. Rechts in het strafgroepgebied uitgekomen. En hij schiet hem erin. Hoe kan dat nou? Het is 1-1. Na een kleine drie minuten spelen. Hij komt vanaf de linkerkant nog net niet vanaf de middenlijn zegt. Houd de bal, houd de bal. Komt uh, daar een uh, verdediger bij Feyenoord tegen. Dat is Armen Theel die achteruit is uh, gegaan. En niemand steekt een been uit. En aan jammer voorloopt uh, over de lijn van het strafschopgebied van links naar rechts. En trapt de bal dan vervolgens uh, net onder uh, de duikende Erwin Mulder van Feyenoord door. Ja, zoiets mag Feyenoord niet laten gebeuren. En dan denk je natuurlijk meteen terug aan die hattrick aan gemiste kansen van Jean-Paul voor de pauze. Feyenoord had hier met 4-0 voor moeten staan. Maar kijkt inmiddels tegen een 1-1 aan. De goal van Ame voor. Nou, dat mag Feyenoord zich aantrekken. Spectaculair voor de wedstrijd is het. Bal komt voor bij Feyenoord bijna tot bij Pelle. En dan weggeramd vanuit het strafzoekgebied bij Go Ahead Eagles door Valkenburg. Uh, van wie we overigens nog weinig hebben gezien. Een gele kaart voor Friens. Die zich om de een of andere reden boos heeft gemaakt, denk ik. Schenk en Godé kregen ook al uh, geel. En nu, dus, eh, vriends. Het zal hem op dit moment een rotzorg zijn. Want eh, Gohet maakt gelijk via Amevor de verdediger. 1-1 in de Adelaarshorst dus. Amieux scoorde voor RKC. Dat verrassend toch wel voorstaat, Frank Vieruit. Ja, want uh, Roda heeft voornamelijk de bal gehad. En wat dat betreft is het spelbeeld sinds de 1-0 van Amieu niet veranderd. We zitten in de vijftigste minuut van de wedstrijd. Roda heeft nog steeds de bal. Maar alle mogelijke moeite om in de buurt van het strafschapgebied van RKC te komen. Sterker nog, nu moet het even helemaal terug naar Kuto. Om dan weer opnieuw te beginnen met de opbouw bij uh, Luiks. En uh, zo weer langzaamaan naar voren toe te komen. Amieu die de vrije trappen mag nemen bij afwezigheid van Duits. geschorst vanwege die uh, rode kaart tegen PSV. Normaal gesproken van voor alles wat er rondom de 16 genomen moet worden aan vrije trappen. En ook uh, verder weg trouwens. Nu mag Amieu dat allemaal doen. En hij doet dat uh, met verven. Want Duits scoort wel eens uit een vrije trap. En Amieux blijkt dat dus nu ook uh, te kunnen in deze wedstrijd. In ieder geval Luiks. Die opnieuw de bal heeft nu de middenlijn oversteekt. Vanaf de linker centrale verdedigerspositie van Peppe. Die inmiddels niet meer uitgefloten wordt. Maar de eerste 30 minuten hartstochtelijk werd uitgefloten door de fans van RKC. Alleen maar omdat hij hier gevoetbald heeft. En vervolgens voor Roda Koos nu een bal wat ongelukkig uh, voorgegeven. En weer weggewerkt achterin bij RKC. Uiteindelijk is het uh, Amieu die de bal het laatste zetje geeft opgevangen op het middenveld. Bij Kali. En teruggebracht bij uh, Biemans. Bal breed naar Luikse, zo zijn we weer achterin de bal bij Roda aan het rondtikken. Luix probeert dan in één keer maar even nee met te bereiken. Die neemt de bal niet lekker aan. Moet hem dan laten aan Kali. Dat lukt allemaal wel. Bal naar de linkerkant, waar uh, Flederes hem oppikt. En dan draaien, draaien en keren met Nehmet. 20 meter van de goal, rug naar de goal ook. En uh, opnieuw de bal naar links gespeeld. Opnieuw Kali, tegenstander uitspelen. Nee, dat doen we niet. En dan laat uh, uh, de middenvelders daar is met name laat de bal lopen. Tavares pikt op voor RKC. Wil nog snel omschakelen. Dat is wat RKC steeds uh, probeert. Alleen het tempo zit niet echt lekker in de omschakeling. Zo kan Roda relatief rustig achteruit lopen. De bal zomaar inleveren, omdat de bal niet goed wordt ingespeeld op uh, Amieu. Die is te Laat hem de bal binnen te houden. En dan kan Roda gaan gooien via het duikhuis. Dat doet dat slordig in de dekking richting Pluim. Die moet dan aannemen. En de bal uit de lucht doorspelen naar voren. Dat lukt niet. Onvoldoende lukt dat. Bal over de zijlijn. Nu mag RKC gaan gooien. Nog op de helft van Roda vanaf de linkerkant. Voetballen en van achteruit proberen. Tavares. eventjes inderdaad naar achter. De Evens. Bal breed. Naar Van Hoevelen. Van Hoevelen terug naar de doelman. Seda. En Seda die dan de diepte zoekt richting Kastelen. Die blijft Kastelen maar zoeken. En hij vindt hem nooit. Als hij die bal diep gooit. Altijd is daar een verdediger van Rode JC die dan gaat koppen. 52 minuten onderweg. En Roda staat achter in Waalwijk. 1-0 dankzij Amieu Ruim 7 minuten onderweg in Utrecht. Een beetje aftasten tot nu toe, Andy. Ja, wel één grote kans gezien. Of FC Utrecht eigenlijk een kans in 2. Voorzet van Bulthuis vanaf de linkerkant. Kwam heel dicht terecht bij de ridder. Met 0-0 stand. En de ridder kon de bal niet inschieten. De schoot tegen de tegenstander aan. En toen pikte de Toornstra de bal op. En die draaide heel mooi. Maar schoot de bal net langs het doel. En nu is de ridder weer bijna gevaarlijk. Wordt hij net nog tegengehouden. Frank Wilaert, jij hebt weer wat te melden. Ja, 52, 53ste minuut. En Nemet scoort voor Rode JC. Een goede aanval dwars door het midden. Ineens wordt daar Nemet aangespeeld. En die staat helemaal vrij. Randjes, strafschopgebied. Zoekt Jan Seda op. En passeert hem heel koeltjes. dat is Met één lange bal is dat bekeken. En, uh, C en dan Seda inderdaad. Gewoon simpel omspeeld door de Hongaar. Tegen Nederland nog afgedroogd met Hongarije. En vervolgens niet spelen tegen Andorra. Dat hielp uh, een beetje. Want Hongarije wint wel, maar goed, wie wint er niet van Andorra? En hij is in ieder geval fit genoeg om deze wedstrijd wel een goal te maken. Die is misschien nog wel uh, belangrijker voor de Hongaar. 1-1. En daar komt Roda nog een keer met Donald en uh, Nemeth die doorloopt. En een prima redding zeg van Seda uh, nu op uh, de inzet van Pluim, die de bal dwars door het midden hoog speelt. Seda maakt er een hoekschop van. En dan is Roda ineens los. En is de wedstrijd los. Nou, dit hadden we dan misschien eventjes nodig. Na 53 minuten is het 1-1 geworden in Waalwijk. En Roda begint zowaar ook uh, op, op tempo te voetballen. Nou, misschien wordt het dan vanaf nu echt leuk. Terug in uh, de goal gewaard En Frank, als mijn kinderen me onderbreken als ik aan het praten ben, dan krijgen ze geen zakgeld een week. Dus je begrijpt het wel. Uh, de corner vanaf de rechterkant van FC Utrecht voor Van Velzen komt in de handen terecht van keeper Ten Rouwelaar. 0-0 de stand en uh, een hele grote kans. is gezien was het uh, Toornstra die uit draaide draaidebal net langs het doel schoot van Ten Rouwelaar. Waardoor het nog altijd 0-0 staat. NAC heeft wat moeite met de opbouw. Want steeds zit er iemand van FC Utrecht tussen. In dit geval is het... Even kijken. Mortensen, de speler die op het middenveld speelt. En de bal even breed geeft aan Herings. Herings naar De Rijk. De Rijk, NAC verleden. Bal weer even schuivend naar het centrum. Naar uh, diezelfde Herings. Herings naar Mortensen. En dan uh, heeft hij wel veel ruimte. Maar hij loopt op eigen helft. En probeert dan met een brede bal wat ruimte te scheppen voor de Rijk. Die heeft heel veel ruimte voor zich. Wordt nu opgevangen door Sarpong. Speelt de bal de diepte in naar de, uh, de ridder. En de ridder naar Van der Gun. Bal naar de buitenkant. Dat is een hele aardige aanval. Als Van der Gun er iets mee kan. En die kan er niets mee. Dus nog altijd 0-0 bij Utrecht. de Breda. En bij de twee wedstrijden die uh, om kwart voor zeven zijn begonnen... die dus een minuut of tien in de tweede helft bezig zijn... Go Eagles Feyenoord is het 1-1 en ook RKC Roda 1-1. We zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur met Marielle Gagman. Tot dan. Morgenmiddag in de perstribune presentator Peter van der Vorst... over zijn verslaving aan het tv-vak. Pas op mijn 16e ben ik wat meer naar buiten gekomen... toen, we, toen ging ik bij de ziekenomroep werken. En daar ontmoette ik gelijkgestemden, zeg maar. En toen ik echt op. Ook een gesprek met oud-wereldkampioen de drie banden. Rennie van Bracht. Ik ben daar hartstikke trots op. Ja, ik voel me eigenlijk een, een voorrecht persoon dat je dat mee mag maken. Verder Kassie kijken... En op het antwoordapparaat klachten over de steeds verdere concurrentiestrijd in tv-reclames. En deze vetvlekken dan? Met dat nieuwe vloeibare wasmiddel van jou? Lukt dat ook niet? De perstribune, morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals. Walter van der Velde-Jonkers van Van der Velde Rioleringsbeheer. had dat gedacht van eenmaal met een schep?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 Burger King. Taste is king. ABN AMRO staat voor enorme veranderingen. Je bent jager of je bent prooi. Binnen vijf jaar is deze bank... 100 miljard waard. Voorzitter, ik constateer dat u heeft gefaald. De bank gaat kapot. God, wie jaren zouden ze me geven. De prooi. Vanaf vanavond bij de VARA op Nederland 2. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak...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 Dit is Radio 1.